...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Alles wijst erop dat het Syrische regime achter de gifgasaanval van 21 augustus zat... ...zeggen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in een verklaring... Ook Duitsland ondertekende de verklaring. Op de G20-top gingen de Duitsers nog niet zo ver. Ze wilden hierover eerst overeenstemming afwachten binnen de Europese Unie. EU-buitenlandchef Ashton maakte de verklaring openbaar... na overleg vanochtend in de Litouwse hoofdstad Vilnius. En daarbij was ook de Amerikaanse minister Kerry. De Europese ministers zeggen wel dat de kwestie moet worden afgehandeld... door de VN-veiligheidsraad... Voordat kan worden gesproken over een aanval moet eerst het rapport van de VN-inspecteurs klaar zijn. Kerry zei in een reactie dat de Verenigde Staten dankbaar zijn voor de verklaring. Hij sprak van een sterke verklaring over de noodzaak voor verantwoording. De verkoop van sterke drank is in Nederland in de eerste helft van het jaar afgenomen met 10%. Dat zegt Spirits NL, de vereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken. Volgens directeur Stassen is geen andere oorzaak aan te wijzen dan de accijnsverhoging die per 1 januari werd ingevoerd. De economische omstandigheden zijn vergelijkbaar met het eerste halfjaar van 2012. En ook is er geen nieuwe concurrentie gekomen of hebben mensen een andere voorkeur gekregen. Het enige dat is veranderd is die accijns. In Australië zijn de verkiezingen gewonnen door de conservatieve liberale partij, de nieuwe premier van het land wordt Tony Abbott. Nu de meeste stemmen zijn geteld heeft premier Kevin Rudd de nederlaag van de Labour-partij erkend. De Sociaaldemocraten worstelden in deze regeerperiode met een interne machtsstrijd. waarbij de partij uiteenviel in twee kampen. Rudd stapt nu op als leider van Labour. Voor een zaal met aanhangers nam Rudd de verantwoordelijkheid voor de verkiezingsnederlaag op zich. Julian Assange probeerde bij de verkiezingen een zetel te bemachtigen in de Australische Senaat. maar dat is niet gelukt. Zijn Wikileaks-partij haalde onvoldoende stemmen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon, in het oosten bewolkt. Kan hier en daar een bui vallen. Vanavond overal bewolkt. Komende nacht gaat het regenen en morgen vooral in het oosten regen. Dit was het anime. Dit is Johnson Holkar van de ANWB. In de randstad staan files op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afleverdam en, en Gorkum staat 60 kilometer. Verkeer vanuit Arnhem of Nijmegen onderweg naar Rotterdam kan het beste bijkloppen. Deel omrijden via Den Bosch, Waalwijk. Op de A20 richting Gouda staat er een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel, 2 kilometer. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is de rechterrijstrook afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat zouden we moeten zonder eten? Gewoon eten is gewoon heel erg belangrijk. Je hebt bijvoorbeeld Carol Emerald zingt over de Liquid Lunch. En we hebben ook nog de Breakfast Club. En die horen je juist bij CFM. Dat was Ride on Track. Goedemiddag en welkom bij U3 van Zandvoort op zaterdag voor Zandvoort en de regio. En u drie is altijd zo leuk, hè? Want we hebben het gedicht van de week, dier van de week... maar nog veel meer, Albert-Jan. Ik zal even vertellen wat wij de komende uur gaan doen. Daar gaan we uiteraard het dier van de week doen. <lacht> Rond de klok van half vijf. En het zijn zelfs dieren van de week, zo... Kuni en Kami genaamd. Dus uh, half vijf, de dieren van de week. En uh, kwart voor vijf luisteraars, liefhebbers van het gedicht van de week. Het is weer aangrijpend rond de klok van kwart voor vijf. Want het gedicht heet Voor jou. Oh, dankjewel. Ja, dus niet voor jou, maar wel voor jou. Dus kwart voor vijf, het gedicht van de week. Zometeen naar de volgende twee platen gaan we weer live schakelen met de, het circuitpark Zandvoort. Tijdens de hoofdrace van vandaag, het spektakel. Hij stuurde ons net al even een foto door. Nou, er staan inderdaad schitterende raceauto's bij de startopstelling. En dan heb ik het over de British GT Championship. In combinatie met de HDE Gerling Dutch GT. Kwart over vier. Gaan we weer bellen met Willem en kijken hoe die race uh, zich ontvouwt. Verder, uh, natuurlijk, uh, tussen de muziek door. Uh, tussen uh, de informatie door ook nog muziek. Ja, wat dacht je van deze? Is een van die twee platen voordat we contact op gaan nemen met uh, Willem. van deze op Circuit Park Zalvoort. It is Joe Farnham. Dan. Heerlijke muziek van de class op de Zalvoetse radio de Rak de Cespa CFM Race Radio Pit Report, Bit Report. En wij zijn toch stinkend jaloers op uh, radiocollega Willem van Dezen. Radio radiocollega. Racecollega, zo moet ik het zeggen. Want uh, de British GT die is uh, inmiddels verstart gegaan op circuit Bar Salford. Met oh, zo mooi en zo vele mooie auto's, Willem. Ja, dat klopt inderdaad. Heel veel uh, mooie auto's. Ik heb de merk allemaal al genoemd. De er zijn auto's uh, die zien er anders uit... Uh... Dan het ze begonnen. Laat ik daar uh, voor 60 mee uh, beginnen. Ja, een van de eerste uh, die eraf ging dat, uh, was op de hunzer eigenlijk. Hij maakte een mooie uh, 360. Uh, dat was. Uh... Ashburn en die rijdt in een Porsche. En die rijdt niet in de minste Porsche, die rijdt in een Porsche die zich als uh, tweede gevaliseerd heeft. Nou, voor, uh, ik was op de kript, ik zag die Ashburn. Ik denk, uh, dat kan nooit de enige wij zijn die hem naar de tweede plaats gereden heeft. Maar hij rijdt samen met Nick Tandy. Nick Tandy, uh, een door de wolververd autocoureur. Actief in Porsche Carrera Cup uh, Le Mans. noem maar op. Die had hem inderdaad op uh, de tweede plaats gereden. Nou, die... Uh, teamgenoot van hem kwam een beetje in het nauw op hun rug uh, spinden en over en uit uh, voor die race. Nu zitten we achter de safety car en dat, uh, ja, meestal is dat ook een uh, gevolg uh, van een incident op de baan. En het was nogal wel een uh, heftig incident. Eerder deze middag hadden we het over uh, deze jongeman. Je herinnert het je vast nog, uh, Rob. Dat is zo van of zo? So. Ja. <laughs> We hebben het over Parfit uh, Junior die uh, bij uh, opkomen van het rechtstuk ja, toch uh, of de controle verloor of net iets naast de baan uh, uitkwam. En uh, ja, uiteindelijk uh, eindigde hij uh, flink uh, met vuil straden eigenlijk net uh, in de vangrail, net even boven het tunneltje. ...dat je doorgaat uh, richting de pedo. Dus kun je nagaan als je bij je uh, opkomen van het rechtstuk uh, de fout ingaat... ...en je eindigt daar, dat er een wordt uh, schade, schaden. schade uh, bij Paul is zelf uh, zo mee voor uh, aan ...want hij is wel bij het uh, medisch uh, centrum gebracht... ...maar ik geloof dat er nog wel een macht uh, van kan uh, bij deze uh, jongen... De auto is nog niet uh, weggehaald, maar we zijn daar maar bezig. En dat interesseert. Uh, dat we nu uh, achter de safety car nog steeds rijden. met van aan de leiding lh uh, 3 En daarachter uh, op de tweede plaats is het uh, Edith uh, Ryan. En dan hebben we het eerste Porsche, tweede BMW Z4. Harry, de vierde in nou, laten we hopen dat de spul snel weer van start gaat... en dat we verder gaan met deze mooie auto's met heel veel actie op de baan. Oké, okay, dankjewel Willem voor dit moment. En we proberen straks nog één keer bij je terug te komen. Want het is een spannende race en die willen we uiteraard blijven volgen bij CFM. Maar eerst door met de muziek. Hier is Ultra Fox. Nou, mee op de webcam van CFM zie je Albert-Jan helemaal uit zijn dag gaan op de Kipsen Brothers in Kisera Mia Vida. De webcam van CFM is te zien op www.cfmzandvoort.nl En dan klik je aan kijk live mee. En dan kan je live meekijken bij Zandvoort op zaterdag. En dan zie je nu Albert-Jan met het dier, de dieren van de week. Zo moet ik het deze week zeggen. Ja, klopt. En dit is echt een uitdaging hoor. Echt voor een liefhebber. En dan heb ik het daar namelijk over Kuni en Kami. Kuni en, uh, liepen... en Kami. Kuni en Kami. Liepen samen... <laughs> ze liepen samen door de weilanden. En zijn toen opgepikt door de dierenambulance. Er is niemand voor ze gekomen en nu zoeken ze een nieuwe baas. Kuni, dat is de bruine, is de slimme en de snelle husky Reu. Hus husky, het wordt, nou, dat zegt al een heleboel. Hij probeert namelijk te ontsnappen door te klimmen. Dat is wel handig om rekening mee te houden als je hem in huis neemt. Hij kan redelijk goed met andere honden overweg, maar absoluut niet met katten. Beide honden kunnen goed overweg met wat oudere kinderen. Kami daarentegen is het vrouwtje. Ze heeft veel beweging nodig, houdt niet van katten, maar is wel sociaal met andere honden. Regelmatig wordt er in het asiel met beide huskies gefietst. Dat moet je ook doen, hè, met huskies. Want dat zijn echte werkbees, werkhonden. Uh, dus er wordt druk uh, met hun gefietst. En dat vinden ze natuurlijk helemaal te gek. Het is bovendien een fantastische manier waarop ze hun energie kwijt kunnen raken. Ze mogen samengeplaatst worden, het liefst natuurlijk samen, maar mogen ook apart. Hun nieuwe baas moet wel van een uitdaging houden en uh, iemand die bekend is met, het, met dit ras... en er veel tijd uh, in wil steken om deze honden te geven wat ze nodig hebben. Bent u die persoon, kom dan snel eens langs om met ze kennis te maken. Ze verblijven momenteel in het dierenhuis Kennemerland Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4... En telefoon is bereik op 571-3888, 571-3888. Of kijk anders even op internet www.dierentehuis.nl. Gun, gun Kuni en Kami een thuis. Tot zover de dieren van de week bij Zo Zodadelijk schakelen we nog een keer over naar het circuitpark Zonvoort, naar Willem van Dessen En hebben we natuurlijk het gedicht van de week voor je in petto. Dus lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. Met nu een van mijn favoriete singles van Doe maar. hier is... Ik ken een hele tentje. Daar speelt een prima bentje. dat waren de shirts en Tell Me Your Plans. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we gaan eens even live kijken of we contact kunnen krijgen met Sikri Park, Sanfords, met Willem van Dessen. Ja, die is daar aanwezig tijdens de Trophy of the Junes. Die trouwens morgen ook de hele dag op CFM TV te volgen zijn. Kanaal 40, digitaal en analoog. Kanaal 45, de British GT. Nou, je hoort het al, hè? Ja, ik krijg even geen verbinding. wat zeggen ze nou allemaal? Het is een hartstikke druk op Mm, ze krijgen ja. geen verbinding. Maar ik blijf het proberen. Geen, geen verbinding. Nou ja, We hebben zo dadelijk het uh, gedicht van de week. Anders moeten we dat maar even overslaan hè, voor de rest. Toch? Nou, ik uh, blijf het proberen. Dus, uh... Oh, blijf het even proberen. Ik gooi u weer van de knop af. Ja. Gaan we nog een keer. Dus morgen de hele dag uh, live te volgen op uh, CFM TV. Alle races van de Trophy of the Juice. Ook de race die vandaag gaan is. Dan wel weer een uh, nieuwe versie natuurlijk. Van uh, de hoofdmoot van vandaag. Die om 4 uh, uur gestart is. We hebben het over de British. GT op het circuitpark Zandvoort. We gaan het nog één keer proberen. Contact te leggen met uh, Willem van Dezen die daar uh, live aanwezig is. Niet beantwoord. Nee, nou ja, dat gaat niet lukken. Tamma, muziek. Na de tong. Into your bed tonight. And when you lock. And bolt the door. Just think of those. Ah the cold and dark cause there's not enough love to go round and sympathy is what we need my friend and sympathy is what we need and sympathy what we need my friend cause there's not enough love to go around no there's not enough love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 Please Sympathy is what we need my friend Cause there's not enough love to go round No there's not enough love to go round Zo meteen na het volgende plaatje hebben we voor jou het gedicht van de Dweck. En met deze single van Eric Carmen en Hungry Eyes ging de radio in de studio van CFM wel even heel erg hard hoor. Maar het was wel een lekkere single uit 1987, hoor je hem. Inmiddels kwart voor vijf geworden, tijd voor het gedicht van de week. En deze week is het gedicht voor jou. Zo'n mens als jij heb je er niet veel. Het is van mijn hart niet zomaar een deel Zonder dat deel kan ik niet leven Want je naam staat erin geschreven Ik kan alles aan je vertellen Ik mag je er zelfs s'nachts voor bellen Ik kan je niet missen Want jij persoon ga ik nooit uit mijn geheugen wissen Ik zie haar elke dag Daardoor krijg ik telkens wederom een lach. Je zegt dan misschien niet veel tegen elkaar. Maar dat doe ik wel met een gebaar. Ik zou door het vuur gaan voor jou. Ik laat je nooit staan in de kou. Want er bestaat een gulden middenweg. En die pakken we samen. Zonder al te veel pech. Anders voel ik me schuldig en flauw. Het gedicht is nu af, maar het is wel speciaal voor jou. Ik heb je naam geschreven in de wolken, maar de wind blies hem weg. Ik heb je naam geschreven in het zand, maar de zee spoelde hem weg. Ik heb je naam geschreven in het graan, maar de vogels aten het op. Ik heb je naam geschreven in mijn hart, en daar blijft hij voor eeuwig staan. Wat een mooi gedicht van de week weer bij CFM. Hij was speciaal voor jou. on the road again wearing different clothes again davis turning handouts down to keep his pockets clean all his goods are sold again it's worth as good as gold again says if you see g now ask her please Give Zijn hè, bent, beetje een helemaal een Davidson de Davis on the road again. We gaan er nog eentje voor je draaien. Hier is beetje een beetje een Education. Dit is alweer het einde van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Wij hebben het weer met heel veel plezier gemaakt de afgelopen drie uur radio. En dat gaan we morgen gewoon weer doen, hè? Morgen gaan we gewoon weer verder, wederom om twee tot vijf. En jij bent er al vanaf negen uur met CFM TV. Ja, ik uh, zal er alles aan doen. Alles aan doen. Uh, alles voor de omroep, hè? je weet het. Tot uh, morgen weer uh, CFM uh, live uh, op televisie uh, vanaf 9 uur de Trophy of the Junes te volgen op kanaal 40 digitaal. En morgen zijn we er weer met zoveel op zondag tussen 2 en 5. Bedankt voor het luisteren, Een hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen. Dag! Tot morgen! Tot morgen! Hoi, really Doei! on